Oh dear, I'm telling you En dat was uh, natuurlijk Michael Jackson hier op CFM Zandvoort. Met bad. U luistert naar het? Het? het... Tweede, oh, tweede uur. Oh, tweede uur natuurlijk. Royal Air. Ja, hier op CFM Zandvoort. Uh, in het tweede uur natuurlijk. Wat we al hebben afgesproken met elkaar. Mick Harren aan de telefoon natuurlijk over het André Hazes Festival. Hoe groot succes dat was natuurlijk. Vorige week was dat in het wapen van Zandvoort. We bellen met Ron Boschart. Wel nou bekend als de broer van Carlo Wozhardt. Uh, we bellen niet met Henry vandaag. Want Henry die, uh, is vandaag in een uh, videoclip opnames. Dus uh, daar horen we zeker na mijn vakantie. Ja, u hoort Spannend. het goed. Na mijn vakantie. Ah, de 24, ik ben jaloers, Roy. 24 oktober hoort u de, dat zeker hoe dat was geweest. De eendagsvlieg. En wie dat is, hoort u uh, zo meteen. <laughs> en um, nog veel meer hier bij Roy on Air. Dames en heren, we bellen zo meteen met Mick Harren. Wilt u vragen stellen, doe dat via Twitter. www.twitter.nl Of nee, twitter.com Slash Roy van Buringen met dubbel u. Oh ja, dan mag jij eventjes dat schuifje van de computer open draaien. Misschien wel handig dan ook hè. En hoor uh, James Morrison. Ja.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 You so much more than I get. Mm -hmm. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't.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 Michael Bublé, Haven't Met You Yet. En wat is het een heerlijk nummer? Let Me Entertain You, Roy van Buringen. En zeker een heerlijke plaat. U luistert nog steeds naar Roy On Air hier op ZFM Zandvoort. En we hebben niemand minder aan de telefoon. Mick Harren, goedemiddag. Goedemiddag. Of avond eigenlijk al. Ja, het is kwart over zes alweer, hè. Ja, ja. ja kwart over zes. etenstijd. Het gaat wel als je het leuk hebt, hè. Ja. Wat was het gezellig vorige week? Bloed gezellig. Het was echt gezellig hier in Zandvoort met het André Hazers Verstein. Nou, ja, hartstikke leuk. Hoe vond je het? Ja, helemaal te gek. Ja. Heel warm en de mensen waren heel gezellig. En uh, ja, iedereen zong natuurlijk mee. Ja. Ja, je kan het natuurlijk niet anders. Want iedereen kent natuurlijk toen een liedje van André Hazers van Hamer. Dat gehoord, weet je wel. Ja. Het was echt helemaal te gek. Ja, want uhm, je komt al heel lang hier in Zandvoort, of uh, vijf jaar toch? Met de André Hazen. Ja, oh, met de André Hazen. In de dat nu vijf jaar geloof ik. Hè? Ja. En daarvoor kom je juist ook wel een keer, denk ik. Maar... Ja, ik, ben, ik heb het op de camping staan op Zandvoeren. Maar dan voor de zon. Inderdaad, en ook bij Club Jade natuurlijk. We ah. kennen jou in ieder geval hier als vaste gast in Zandvoort. Um, ja. Ja, jij zingt veel van Hazes. Hazes is nu alweer vijf jaar helaas niet meer. Um, ja. ja, Eigenlijk is mijn vraag, we hebben al meer mensen gevraagd uh, aan je denk ik. Uh, over tien jaar, zouden er dan nog steeds Hazes gedraaid worden op de radio? Dus zult, maar ook op feesten en partijen? Ja, zeker. Absoluut. Ja. Hazes blijft onbetwist de allerbeste volkszanger die we ooit zullen hebben. Ja. En hebben gehad. En uh, ik ben uh, er zeker van over tweehonderd jaar, ik ga een stapje verder nog. Hm. Jij ja, zegt over tien jaar, maar ja. de nazaten van ons, die zullen zeker nog kunnen genieten van zijn muziek. Ja, ja net als nee. Willy Alberti bijvoorbeeld. Ja, dat maar toch, to, toch, toch iets kom, anders. Je, toch in meerdere mate Hades, hoor. was toch meer uh, volks eigenlijk. Ja, dat klopt. Hades ja, was natuurlijk hartstikke, uh, ja, ja, het is, het is een bijna cultuur natuurlijk. Ik bedoel, uh, uh, dat was onze volkshulp nummer al 1, hè? Ja, want je bent ja, ben heel veel er... op Hazesfeesten geweest, hè? Ja. De afgelopen tijd doe ik zeer, zeer zeker, omdat ik vijf jaar overleden was. Ik heb uh, in de Power Zone in Amsterdam heb ik nog uh, tijdens de herdenking van Hazes mogen zingen. Live met de band van andere Hazes, de Hollywood Boulevard Band. Ja. En heb ik ook drie nummers mogen doen. Van andere Hazes, alleen maar andere Hazes nummers. En uh, ja, ben ik heel trots op dat ik daarvan gevraagd ben. Ja, Kees was daar ook helemaal trots op, hè? De, want jij had, uh, ge zij geloofde in mij gezongen, toch? Ja, klopt. En dat kon hij wel drie keer vertellen. Ja, dat is echt heel leuk. En weet je, het, is, het is natuurlijk een heel apart gevoel. Je staat er natuurlijk uh, ja, ter ere van andere Hazes. En je staat met alle echte die andere Hazes fans. En dan mag je ook nog eens met de band van andere Hazes samen zingen. Dat nou, het is, het is, ja, is veel veel momenten. Ja. Hey, ik krijg een vraag via Twitter. Als je net als uh, Gerard Joling een, een postuum uh, nummer mag opnemen in duet met André Hazes, zou je dan geloof in mij uh, zingen of bloed, zweet en tranen? Nou, kijk, het is natuurlijk alle twee volgens mij al gedaan, hè? want toen zijn vroeger, bloed, zweet en tranen gedaan. Ja, Hef dat Thomas klopt. Zonder de, <laughs> de Boussineer heeft zijn geloof in mij gedaan. Maar als ik dan tussen die twee nummers moet kiezen, dan zeg ik, uh, zij geloof in mij. En als je zelf mag kiezen? Dan zou ik een nummer kiezen wat nog ten eerste niet gedaan is. En dan zou ik een nummer uh, kiezen wat, uh, ja, wat, wat waarschijnlijk uh, wat, wat waarschijnlijk iedereen zou denken van ja, dat je dat, dat nummer hebt gekozen gek. Ik bedoel, ik vind, ik bedoel liefde, wat is dan liefde vind ik een heel mooi nummer? Ja. Liefde, wat is dan liefde? Vergeven hoort ook bij de liefde. oké Heel mooi nummer. Ja. Ja, ik zou het echt niet weten. Hij is zoveel mooie, prachtig mooie nieuws. Ze zijn echt uh, met de Hazes erven moeten om, om tafel moeten zitten, wat zij misschien ook willen. Ja, dat uh, is natuurlijk ook waar, want het erfgoed wordt streng bewaakt, hè? Ja, absoluut. En dat is ook wel terecht, denk ik, want anders gaan er zo meteen heel veel uh, liedjes uh, de, vandoor en dan uh, is er geen overzicht meer. Nou, je mag natuurlijk in alle tijden de Hazes doen. Uh, maar ja, dat, ja, je moet de wel afstaan aan de familie Hazes, maar ook niet meer de is. Nee, dus dacht... Elk nummer is zo, maar ik bedoel, uh, ja, je, je, je moet ook niet als het tegen gevraagd wordt, oké, okay? ik heb nu toevallig ook zo'n, uh, het heet Voor alles in ons hart, dus het is een CD gemaakt van Andere Hazes nu, Ja. en uh, door, die, door de mensen van de Andere Hazes fanclub, en er zat één nummer van mij op Leef Je Droom, Dat is een nummer dat ik ooit heb geschreven, de dood, van, naar de dood van Andere Hazes, ja. en in samenwerking met de Hollywood Boer van en ik zat dus ook op de CD-tje nu en ik heb gezongen inderdaad Liefde andere Andrazen, wat is dan Liefde? Maar weet je, het is een beetje maar je moet het ook niet willen, weet je. Ik bedoel Andrazen is natuurlijk helemaal in zijn soort de allergrootste die we ooit zullen, zullen hebben. Ja. En het is ook niet daar even naar, dat moet je ook niet willen. Het is alleen helemaal mooi dat de muziek voortleeft en uh, dat we het allemaal mogen zingen. En voor de moet je er gewoon blijven eigenlijk. Nee, dat is helemaal uh, waar. Nou, je zit ook al weer 25 jaar in het vak, hè? Ja, klopt. En dan geef je de 31 oktober een grote feest? Ja, 1 31 oktober geef ik een feest in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord, daarna op Alsaan. En dat doe ik samen met de PPM Big Band. Ja. En ehm... Uh, guest en nog twee gastartiesten. Uh, het belooft een hele leuke avond te worden. En het uh, Ja, de, een groot gedeelte van de kaartverkoop doneer ik aan uh, Kika. De Kika. Gestart, is stichting Kika is kinderkankervrij. Ja. We hebben ook heel veel gedaan hier voor in Zandvoort. Ja. Is, kan je al een beetje verklappen wie er mee gaat zingen met jou? Nou, ik ben natuurlijk blij met de PBM-band. Die bestaat nu uit 14 man. want normaal 10 mensen, maar er komen vier blazers bij. Ik zing nu Engelstalig en taal die avond. Er is een pauze. Wordt er ook ingewozen, dus ik doe het in twee delen die avond. Ja. Vanaf half negen s'avond begin ik. En s'avonds om 7 uur open. Dan beginnen we met een 4G met beeldschermen. Waar je ook, uh, ja verschrikkelijk maar uh, ook foto's uh, zie van 25 jaar geleden, zelfs mijn geboorte. <laughs> en dan zie ik ook beeldmateriaal, uh, uh, bewegend beeldmateriaal, maar ook uh, met geluidsfragmenten. Van 25 jaar geleden waar ik een duet doe met Sylvia Uwens, Een geweldige zangeres. En daar doe ik ook een duet, hetzelfde duet doe ik nu 25 jaar na dan, dan mee, op die avond. Nou, helemaal geweldig toch? Ja, super! Ja. En er, kan, en er komt nog een mystery guest, een internationale mystery guest, maar ja, dit kan ik daar laat niet verklappen. Onders is het geen geheim meer, hè? Heb je die vorige, vorige keer niet toevallig een keer verklapt? Nee, volgens mij niet. Nee? Oké. Okay. Of het moet heel donker zijn geweest. Toen groot, je op vakantie zijn, was. Zeg je? Je hebt op vakantie iemand ontmoet. Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> Lullig hè? Hij is jij wel eens gedaan, hè? Wat zei je? Jij hebt je huiswerk gedaan. Ik heb mijn huiswerk <laughs> gedaan. <laughs> je, je, nou even over je cd. Natuurlijk een prachtig mooie cd. Eh, ja. Waar onder andere vele nummers uh, nieuw voor opstaan. Zoals uh, ik zeg het één keer hè. Ja. Uh, ook weer een hele mooie plaat. Uh, ja. hoe, hoe gaat het met de verkoop? Ja ik zou ik echt niet weten. En daar hou ik me totaal niet mee bezig. Maar waardoor ik er geen reden aan heb. Omdat ik bedoel dus mensen denken van als je een cd verkoopt. Dat je dan gelijk ook... Uh, ja, financieel binnen bent. Maar je ziet het in Marco Bazaar, zo ben je binnen en zo kan je niet, kan je niet meer binnen. <laughs> ik, heb je, ik heb je blog gelezen. Ja? Ik, ik heb maar, je blog gelezen. Maar, ik, ik zal je eerlijk zeggen, ik bedoel, uh, je moet ook niet muziek willen maken en zingen en schrijven om het geld. Kijk, nee. dat, het, dat het er uiteindelijk bij komt en dat ik zanger ben van beroep, waardoor ik mijn gezin wil onderhouden, daar ben ik al helemaal blij mee. Ik trots op, weet je wel. Of, maar het moet niet je uitgangspunt zijn, want dan val je door de mond. Dan ga je alleen maar uh, ziek maken en schrijven voor het geld. Kijk, als ik dat zou doen, dan zou ik elke dag een zullen schrijven. En dan, uh, dan heb ik genoeg artiesten voor die het willen kopen, dan heb ik elke dag uh, 200 euro. Dat is allemaal prachtig, maar dat is het niet om te doen. Het zijn belangrijke dingen dan alleen geld. Alleen, ben ik dan, ben ik wel van mening, dat geld één eerste plaats, een gedeelte eerste plaats is. Want geld is belangrijk om te overleven. En nee. je moet eten, dus je moet geld verdienen. Maar het moet niet je uitgangspunt zijn. Nee, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Sowieso niet in de muziek, want muziek is emotie. En emotie is met geen geld te koop. Als je morgen ziek bent en je hebt heel veel geld, en je met heel veel geld, ben je nog steeds ziek. Begrijp je? Nee, dat begrijpen we helemaal. Goeie dus, woorden, Mick. Daar is, dat is wat ik wil zeggen. Waar kunnen mensen hem uh, kopen, je cd? En volgens mij is hij bij elke, bij elke CD-winkel wel te koop, om te bestellen, sowieso. Als jij zegt van, nou Mick en liefst maar blind, die wil ik klaar hebben, maar uh, het liefst nu, nou, hij je ze nu niet. Bijvoorbeeld, dan kun je, kun je hem altijd bestellen, dus ik denk dat hij in elke CD-winkel wel ligt. Oké. Okay. Wil je nog wel wat kwijt aan de luisteraars, want we moeten door helaas, maar... Nou ja, ik hoop dat uh, er zijn nog 150 kaarten van de 1000 kaarten die te, in de verkoop waren, van het concert. Dus ja, als je erbij wil zijn, uh, de 21. oktober bij het concert, dan moet je snel zijn. Oké. Okay, en, dan... en, en het is allemaal terug te zien op www.migharren.nl In ieder geval www.migharren.nl Ik wil jou uh, heel erg bedanken voor uh, jouw bijdrage. Ik zou even zeggen, blijf nog heel even aan de lijn zo. Sorry. En uh, wij uh, we spreken elkaar snel weer. Hartstikke bedankt en veel geluk. En uh, u gaat uh, luisteren naar, ik zeg het één keer. Ik heb jou vaak gezien in de stad, maar ik dacht dat jij al iemand was. Toch wist ik dat jij iets in mij Er ging even wat mis, maar hier is hij dan, Mick Harren. Ik zeg het, één keer heb je met zo'n nieuwe sidekick. Nee hoor, grapje. hoor. Ik heb jou van gezien in de start. maar ik dacht dat jij al iemand had. Toch wist ik dat jij iets in mij zag, want er zat een geheim in jou Soms dan voel ik dat jij me verleidt, en ik denk dit is een kwestie van tijd. Tot de liefde compleet explodeert. Wat al weken verkeerd Ik zeg het één keer Ik zeg het twee keer Ik ben gek, ik ben gek Ja, oh ja Laat mij maar fletsen Ik sta te sweatsen Ik dood. Hier Mick Harren met uh, ik zeg het één keer hier op CFM Zandvoort en wij hebben net te horen gekregen dat wij bij de jubileumconcert aanwezig zijn van Mick Harren. Dus ook live uh, verslag brengen hier bij CFM Zandvoort van zijn concert. Dus dat is wel heel erg leuk. Volg ons ook via Twitter www.twitter.com slash Roy van Buringen met dubbel U en uh, wij gaan zometeen ook nog even bellen met Ron Boshart maar dat doen we na de volgende plaat hier op CFM Zandvoort. Blijf lekker luisteren en uh, eet smakelijk hè het uh, gaat wel goed vandaag hè met die. Uh... Ja jullie zit. even wat mis... Ze noemen hem wel eens de broer van, maar het is natuurlijk gewoon Ron Boshard. Goedemiddag, Ron. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag en uh, hartelijk welkom bij uh, de uitzending Roy On Air hier op CFM Zandvoort. Hoe is het met je? Ja, goed en druk. Ja? Maar ja, beter druk dan niks te doen, toch? Nee, nee waar ben je allemaal druk mee dan? Uh, nou, we, we maken twee afleveringen per week aan Zepsport. Uh, dat, dat, dat hakt er best wel in in je week, want het is uh, toch zo'n 3,5 dag draaien dus ben ik uh, natuurlijk nu met het uh, theater met Pluk, de da met Pluk de Lach en uh, ben ik heel erg hard bezig met de voorbereiding voor de Sinterklaas musical die vanaf 15 november tot 5 december in 26 theaters in het land te zien zijn. En waar ik al inmiddels, ben ik heel trots op, al 14.000 kaarten voor verkocht heb. Dus uh, het gaat heel goed, heel veel, uh, het is heel wat druk maar ook wel weer leuk toch? Ja, want um, ja, Pluk de Lach, dat is een, een nieuw theaterstuk uh, van jou. Kan je een ja. beetje vertellen van uh, hoe de, dit uh, theaterstuk eruit ziet? Uh, dit is een, het is een nieuwe vorm van, van theater. Uh, uh, zeg ik wel eens, het is een, een, een combinatie tussen uh, filmpjes die ik laat zien en verhalen die ik vertel. Uh, het gaat een beetje over, over mijn eigen leven... En uh, ik heb natuurlijk in mijn, in mijn 14 veertienjarige uh, troscarrière 14 programma's gedaan. En niet iedereen heeft die programma's gezien. Uh, en dat is maar mooi goed ook. Want dan kan ik in ieder geval een beetje laten zien. Ik heb hele grote hoogtepunten. En ik laat ook wat dieptepunten zien. En uh, ja, ik, ik, ik vertel er ook veel over, over, over televisie. En, uh, en dus dit laatste, laatste twee jaar heb ik heel wat doorgemaakt. Ik zeggen. En dat heb ik een beetje verwerkt in mijn programma. Oké, okay. dat klinkt uh, heel erg uh, gezellig, want uh, we hebben al een klein voorproefje kunnen zien in uh, Live for You hè, bij je eigen broer Carlo. Ja, um, dat stukje dat uh, was wel hilarisch. Dat is een cartoon act, ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik er niet helemaal tevreden over ben dat, hoe dat ging. Want het ging niet helemaal goed, maar uh, uh, ik heb daar niet zo de controle over. Weet je wel, je, het zijn, uh, ik, dat is één, één, één gedeelte van een cartoon act die bestaat uit veertien uh, blokken. En elke blok heeft uh, iets van uh, zes of zeven figuurtjes. En één verkeerde handeling. En wat zit hier allemaal Klitterband en karton. En dat ligt eraf. Dus, uh, maar het is ook wel heel spannend om te doen. En uh, ik vind het ook heel leuk om te doen. Want de, de reactie in de zaal zijn over het algemeen hilarisch. Mensen vinden het geweldig. Als mensen nou naar jouw show uh, willen kijken, waar kunnen ze terecht? Uh, nou, ze kunnen het beste even kijken op uh, Rutte Graaf uh, producties. Uh, Rutegraaf.nl, daar staat mijn speellijst. Uh, ik, ga, uh, ik sta 34 keer in het theater dit jaar en volgend jaar. En ik speel door tot en met 1 april. Het is geen grap. <laughs> dus dan uh, uh, hoog ik een stuk of 34. En uh, ik weet niet uit mijn hoofd. Ik weet wel, de eerste voorstelling weer is, uh, is in uh, 15 oktober in Eindhoven. Daar zullen we zeker, zeker luisteraars bij aanwezig willen zijn. In ieder geval. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. In ieder geval, dan kunnen ze naar die website. Ja, we hebben ook een Twitterpagina. En daar wordt uh, volop uh, dingen gevraagd over je broer. En ja. jou natuurlijk. Um, wat is het verschil qua werk tussen jou en je broer? Uh, nou, ja, het, het, het, het, hetzelfde is natuurlijk dat we allebei uh, amusementsprogramma's doen. Hij zit bij RTO4 en ik zit bij de Tros. Um, Kalle doet de grote shows. Ik ben meer de, de man... Die, uh, ja, ik ben meer zichtbaar, onzichtbaar, zeg ik wel eens, weet je wel. Dat betekent ook mijn, mijn, mijn handicap. Maar, uh, ik, uh, ik doe veel dingen op locatie en ik ben meer een mensenmens. Mens. Ja, ik is best misschien om uit te leggen. En, mm. en Carlo is dan uh, uh, weer een ander soort presentator. Ja, een totaal verschil. Maar wel, dat maakt het misschien ook wel heel erg mooi. Ja, absoluut, ja. Dat is ook zo. En we, we verschillen in leeftijd natuurlijk wel. Ik bedoel, zes jaar, ik ben zes jaar ouder als Carlo. Uh, ik heb wat meerdere dingen meegemaakt. Misschien in het andere leven. Kijk, Carlo was vrij vroeg bij tv, vanaf zijn negentiende al. Dus, uh, uh, en ik heb nog eens in de verpleeg gezeten, weet je wel. Dus da dat zijn dingen die ik daar weer meeneem in mijn programma's. Ja. Ben jij, er wordt heel veel gesproken over Let's Dance and, ben jij daar ook toevallig voor gevraagd? Vraagt Saskia. Ik, ga, ik ben nu op weg naar Let's Dance. En, uh, waar ik, ben, ik, ben, uh, uh, ik heb tegen Carlo gezegd dat ik daar uh, door mijn drukke werkzaamheden... Uh, beter even nu niet aan mee kan doen. Ik vind je moet je daar toch een beetje goed op voorbereiden. Dus, uh, ja. ik, heb, ik heb wel meegedaan aan oh, zijn programma uh, Gelukkig Je Bente. Dat heb ik dan wel gedaan. Ja. Maar ik heb uh, voor Let's Dance even gezegd... Uh, di di dit jaar even niet. Nou, dat is helaas. Maar hopelijk volgend uh, jaar. Het zou wel ja. wel hilarisch zijn, denk ik... Um, ja, jij bent uh, twee weken geleden geloof ik was dat uh, met je bij live uh, for you, ik wou Live in cooking zeggen, geweest. Ja. Hoe, hoe is het dan om door je broer uh, geïnterviewd te worden? Want dat, ik denk dat het dat heel erg apart is. Ja, daar zit die reden natuurlijk ook nog tussen, dus dat scheelt wel. En uh, als je het alleen één op één met Carlo doet, dan wordt het een raar gesprek. Omdat je, uh, je ziet elkaar bijna elke dag. Want ik woon nu vlakbij hem in de buurt en uh, dat, dat is een beetje raar. En verder uh, merk ik ook wel dat hij het soms wel voor me opneemt. Dat is ook heel prettig, natuurlijk. En, eh, uh, ja, weet je, ik ben ongelooflijk trots op hem dat hij, dat hij het zo ver geschopt heeft. En als ik bij hem zit, is dat, uh, ja, misschien een beetje raar dat je dan door je eigen broer geïnterviewd ge ge wordt. Maar aan de andere kant, wat ik zei al, Irene zit er ook tussen. Dus, ja, blijf uh, ja, er me wel een beetje overheen komen. Ja, vandaag uh, is het dan zover de nominaties voor uh, de televisiering uh, worden bekendgemaakt, hè? Ja. Um, Rick uh, vraagt uh, via Twitter, uh, wie, wie voorspel jij uh, die uh, in ieder geval genomineerd gaat worden voor de televisiering? Oh, dat is heel uh, de, te, de televisieman of je bedoelt het televisieprogramma? Uh, ja, programma. Uh, nou ja, weet je, dan kan ik eigenlijk alleen maar kijken naar wat ik zelf heel erg leuk vind en... Uh... Uh, ik, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik op uh, de, de, de TV-kantine heb gestemd. Uh, maar het is, een, het is een nieuwe nieuw programma in een uh, in, in, in, in, een, in een ja, in een put met heel veel nieuw, met heel veel programma's. En ik moet je zeggen, uh, dat ik toch wel denk dat uh, de schaam met de vijf poten een heel erg grote kans maakt. Weet je, dat zijn toch, dat is toch wel een verschrikkelijk mooi programma. Uh, wat ik zelf ook erg uh, mooi programma vind, is. Uh, Man bij het hond. En, uh, maar ik, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik denk dat de tv die het ook een kans maakt. Geen idee eigenlijk. We gaan het uh, vrouwen. Ja, dat zijn ook allemaal kanshebbers. Hè? Popstars werd ook al genoemd op internet. Ja, popstars... Uh, uh, vraag ik me af, alleen maakt Popstars natuurlijk een, een enorme lobby op dit moment Het hele hoge kijkcijfers. Er ja. kijken toch anderhalf miljoen mensen bijna naar. Per keer. En als je dan tussendoor steeds tegen mensen roept... ...van stem op ons, want uh, we willen die, die, uh, die, die, die ring... ...ja, dan zijn toch mensen geneigd om dat te doen. Dus uh, ik hoop dat uh, dat, uh, dat Zepsport uh, genomineerd wordt. Ja, cohort. voor de, dat, de Gouden stuiver ook, zijn... ook toch? Ja, voor de Gouden stuiver We zijn dit jaar wel... Uh, uh, ...zitten we in de Canon. De Canon is, een, uh, is de, de beste televisieprogramma's van 1950 tot en met heden. En elk jaar kom, uh, elke tien jaar komen er vijf nieuwe programma's bij... En SEPSport stond uh, op de derde plaats. En ze konden uit uh, 90 programma's stemmen. En uh, ik ben heel trots op het feit dat het in ieder geval SEPSport uh, erbij zit. Ja, jij hebt ook een programma gemaakt. En dan kan ik me nog herinneren dat je hier voor de deur van de studio zat te filmen. Uh, dat ging uh, over te land in de zee in de lucht. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat programma bekeken? Ja, dat wordt. Uh, uh, dan, da, da, toen ik bij jullie was maakte ik daar een compilatie van. En dat is op dit moment het beste bekeken kinderprogramma uh, van, de, van, de, van het weekend. En uh, kinderen vinden het heel erg leuk om naar uh, Te Lampers in de lucht te kijken. Het blijft een kinderprogramma. Dus ik maak een soort compilatie waar ik vroeger de leukste thuis ook deed. Dan, uh, dan praat ik wat filmpjes aan elkaar vast. En, we, en te landversteen in de lucht is het langslopende televisieprogramma van de Nederlandse geschiedenis. En dus we hebben ongelooflijk veel materiaal om, uh, om uit te zenden. Nou, dat klinkt uh, heel erg uh, leuk. En uh, is dat nog te zien op televisie? Ja, dat hebben we nog steeds te zien. Ja. Elke, za elke zondag zelfs, als is vandaag weer geweest goed is. Dan kunnen mensen gaan kijken op www.tros.nl, neem ik aan. Ja, dat kunnen, ja, je kunt bij de zending op Nederland 3 en daar kunnen, kunnen ze de compilatie zien van het land 7. Nou, dat is zeker een aanrader. Um, wat wil je graag nog gaan bereiken in het televisieland? Nou, ik, ik zit er nu veertien, ja, veertien jaar in. Ik, zit, ik ben er al lang niet uitgespeeld. Uh, uitge, ge, ge, zeg ik, ik wil nee. nog wel heel veel dingen doen. Uh, ik zou het nog wel leuk vinden om nog een serie van Pluk de Dag te maken. Uh, we zijn toen in daar tijd hebben we de Brons Roos gewonnen. En zijn er eigenlijk een beetje uh, mee gestopt. Maar eigenlijk zou ik dat nog wel een, hele, een heel leuk vinden om daar nog een reeks van te maken. Ja, verder. Er uh, liggen wat plannetjes hier en daar. En daar moet ik even naar kijken. Dus... Uh, we zien het wel. Maar er, er komt vast wel iets. Gaat er dan nog in de toekomst wat gebeuren met Ron Borzard en een mooi tv-programma op de Tros? Ja, dat gaat sowieso nog wel gebeuren. Ik, ik, zit, ik ben voorlopig nog wel even verbonden met de Tros. Dus, uh, en uh, zolang we in het publieke bestel blijven, want dat weet je natuurlijk maar nooit. Ja, dat is ook nog de vraag, hè? Ja, dat is een beetje een beetje gedoe. Maar ik denk dat, dat... je Kijk, de Tros blijft de grootste omroep van Nederland met de meeste leden. En dat je kunt bijna niet... Uh, kun je die aan de kant schuiven. Dat zal ook niet gebeuren, denk ik. En ik denk zeker dat, uh, dat daar een oplossing voor gevonden wordt, dat waar, waar ergens een conflict uh, ligt, uh, daar gaan ze vast uitkomen. Dus uh, ik denk wel dat het vanaf 2010 tot 2015 wel weer uh, de licentie krijgt. En terecht ook, want dat blijkt een toevoeging te zijn aan het publiek omroep. Dus, uh, en dan zal ik in die, in die, in die periode weer een, een mooi programma gaan maken. Nou, ik wens jou uh, heel veel uh, succes in de toekomst. Uh, tot slot, wil je wat, nog wat kwijt aan de luisteraars? Nee, ik vond het leuk dat je gisteravond even op mijn huis hebt gezet. Van, uh, ik heb er zin in. Nou, ik ook. Ik vind het heel leuk. Leuk dat we via huis ook even contact hebben. En ik ja. zou tegen de luisteraars zeggen: blijf vooral nog even lekker luisteren. Want buiten is het verschrikkelijk slecht weer. En uh, uh, blijf lekker, lekker gezellig naar jou luisteren. Oké, okay, dankjewel Ron. En uh, wij spreken elkaar zeker weer als er weer wat gebeurt rond jouw persoon. Oké, okay, jongen. Dankjewel. Heel erg bedankt. Oké, okay. ja, oh, dag. dag. En dat was uh, Ron Boshart hier op uh, CFM uh, Zandvoort. En uh, ondertussen sloopt uh, Rudy de Knopjes, zie ik. Dat en we niet wij, reizen. Wij, gaan er, uh, wij gaan hier uh, verder met uh, Jeroen van der Boom. Ja, ik zal hem even doen. 3, 2, 1. Dat is. Uh, ja. Verder. Verder. Overal en de honger in hun blik. Het lijkt alsof ik in het stille water val, in mijn eigen diepe gronden verdwijn. In een wereld dat geen grenzen kent ben ik. Maar ik wil zijn, niet zo biemelend. Ik en ik ben vrij, ik ga elke grens voorbij. En geen afstand is te groot voor mij om af te leggen. Ik ben verder dan ooit. Uit het water kroop ik naar het vaste land. Mijn ogen naar de zon gericht. Mijn schepen achter mij echt niet verbrand. En de lasten die ik draag zijn geen gewicht. En het einde is voor mij nog niet in. was uh, verder van uh, Jeroen van de Boom en uh, ondertussen is er uh, nog wel wat nieuws over Jeroen. Want uh, hij heeft iets uh, met uh, bier te maken gehad, hè? Ja, hij heeft een uh, optreden heeft hij, uh, afgebroken vanwege uh, biertjes die op het uh, podium werden gegooid. Het is natuurlijk wel bekend uh, dat het vaak is gebeurd. Bijvoorbeeld met Lange Frans. Uh, met die ijsblokjes. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, dat ken ik nog wel. <laughs> maar Jeroen is er dus... Uh, tijdens een optreden is hij ermee uh, gestopt. Het was tijdens een defensiefeestje. En er werd zoveel bier op het podium ge uh, gestopt. En uh, ja, hij... Uh, hij hield er mee, mee op. En uh, ja, de Fancy vond het een beetje laf uh, van uh, hem. Want uh, hij, ze, ze zeggen eigenlijk, hij gaf gewoon geen goede optimale, geen optimale concert. En uh, daarom uh, hielden ze hem uit en gooiden ze bier. Want bij de andere artiesten waaronder uh, Rowan Hersen en Guus Meeuwsen uh, is dit uh, niet uh, gebeurd. Nee. Dus uh, ja, heel erg, uh, heel erg raar, maar waar. <laughs> en uh, de volgende is natuurlijk over iets anders, over een andere topper Ja, René Vreugel Ja, wat is er nou, wat is er met René Vreugel, Hij heeft een hele rol tijd achter de rug Ja, he? en hij, uh, ja, hij wil iedereen bedanken die hem uh, hebben gesteund en geholpen En uh, ja, of, uh, natuurlijk uh, uh, lastige tijd gehad, zijn vader en zijn moeder overleden En uh, ja, hij bedankt iedereen voor de steun die hij heeft gehad Oké, okay, even naar een andere boshart natuurlijk. Want uh, ja, de tv kantine was gisteren weer op TV een keertje. Ja. Uh, voor eventjes tijdelijk. Want hij komt later wel weer terug, hoor. Um, ja, de tv kantine 20 jaar RTL. Is een heel, mooie, heel veel TV-corrivéen gehad natuurlijk. Waaronder Hans van de Tocht, André van Duin. Ron, uh, nee, niet, Ron Brandsteder. En nog uh, vele anderen. Maar ook Carlo en Irene Mors natuurlijk. 8,1,8 uh, miljoen kijkers hebben ze gehaald. Zo. So. Dus uh, dat uh, is echt wel uh, weer een uh, heel erg uh, groot uh, succes. Nee, ik, zeg, ik zie. Sorry, ik zeg het verkeerd. Fout, fout maakt, niet uit, fout. maakt niet uit, fout. Maakt niet uit. Nee, ze hebben een miljoen kijkers gehaald. En eerder hebben ze 1,8 miljoen kijkers gehaald. Maar het is nog steeds een kijkcijfer. kanon de tv contine ja. Waaronder ook uh, Hans van der Tocht en Gerda Smit steeds uh, erin kwam. En het ging natuurlijk over de. Blender. Het ging over de Citrus. <laughs> en nog vele. De, <laughs> kristal. De, de kristal. En natuurlijk ook nog de visietedoekjes of zo. <laughs> uh, nou, in ieder geval iets over doekjes. <laughs> maar dat maakt niet uit. In ieder geval was ze speelden. In ieder geval voor al die spullen. Maar opeens was alles weg. Oh, nou, <laughs> dat is toch heel erg. Dat, uh, kan uh, toch niet, dat yeah. is toch heel erg grappig. Uh, in de tv-kantine. En um, ja, mensen, de tv-kantine komt in ieder geval uh, vandaag uh, binnenkort op uh, korte termijn uh, terug. We, ook een nieuw uh, personageprogramma. Natuurlijk uh, Oeshi en Dushi Ja, oh ja, Wordt ja. ja. Grandios, Zo, so, ik weet niet of een het een negerinnetje, die, ja. een negerin die uh, <laughs> bekende artiesten gewoon in <laughs> de maling deed. Nee? En maar Oeshi is ook weer terug gewoon. Ja. Ushi zegt <laughs> hi! <laughs> ja, ja, dat ja. is allemaal in de entertainmentwereld. En tot slot uh, oh, heb ik, ga ik naar iets heel anders. K3. Of K2 zoekt naar K3. Vandaag is de grote finale. En er wordt heel veel gespeculeerd dat uh, Josje... De nieuwe K3 uh, lid uh, wordt. Omdat die het uh, beste erbij past. Moet ik eerlijk zeggen, Als je die foto ziet... Ik ben er gewoon helemaal mee eens. <laughs> nou, ooit... En even terug naar Ron Boshart. Heeft hij iets erover gemaakt? Hé, hey, Kort, Hé, hey Ron. Alles goed? Ja. Nou, mijn zoon is verliefd. Nou, is toch mooi. Gefeliciteerd. Ja... Maar ik krijg er ineens zoveel schoondochters bij Dat begrijp ik niet, leg eens uit nou, Hij komt naar me toe en hij zegt Ik zou met K3 willen trouwen Omdat ik van ze ben gaan houden Ik word haast gek als ik ze zie Hij is verliefd en niet zo'n beetje Hij is pas zes, maar heeft echt elk cd'tje Hij heeft zelfs een pianatje met een foto van die drie bij elk concept loopt die te gillen.